uur, met het NOS-journaal. Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties... heeft Nederland bedankt voor de bijdrage aan de missie in Mali. Ik ben de Nederlandse regering diep dankbaar... dat ze meer dan 350 militairen en 4 helikopters inzet voor de missie... zei Ban op een persconferentie. Hij prees Nederlands, maar riep andere landen op... ook bij te dragen aan de VN-missie in Mali. Er zijn 10.000 militairen nodig... maar de internationale gemeenschap heeft tot op heden... nog maar 5.000 man toegezegd. Op de internationale luchthaven van Los Angeles... is een dode gevallen bij een schietpartij. Het is een beveiliger die werd geraakt door een geweerkogel van een man... die intussen is gearresteerd. De man is gewond geraakt. Er raakten ook nog zeker twee andere mensen gewond. Een deel van de luchthaven van Los Angeles is na de schietpartij ontruimd. Het luchtverkeer is stilgelegd en alle wegen rond het vliegveld zijn afgezet. Voor de zekerheid wordt de terminal waarin de schietpartij was nog doorzocht. Over het motief van de schutter is nog niets bekend.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 Dit was het Enorme Journal. ABB ah, Verkeersinformatie. Op de A16 Breda Rotterdam staat nog steeds file bij de Van Brienoordbrug. Want ze zijn bezig met een spoedreparatie. De linkerrijstal is dicht en dat levert 5 kilometer file op. En ook in de binnenstad van Rotterdam is de rust nog niet weergekeerd. Op de A58 Tilburg Breda, een korte file tussen Knopent Zidanebos en knooppunt Gelder 2 kilometer.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 Met vanavond oud groenlinks kamerlid Wijnand Duivendak... die ongeveer vijf jaar geleden opstapte nadat zijn eerlijkheid over een inbraak... waar hij als activist ooit bij betrokken was, tot een enorme rel leidde... en daarna dus tot zijn vertrek. Hij zit hier. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Hoe belangrijk is eerlijkheid voor u persoonlijk? Nou, het is denk ik wel een van de... Nou, over waarde heb een van de centrale waarden waarvan ik denk dat je wel moet proberen trouw aan te zijn. Ja, ja. Toen ik dat hoorde, dat deze week was, dacht ik ook, ja, eerlijkheid, dat is wel dat is een goed iets om over te praten. Ja, proberen? Ja. Het is volgens mij, ja, proberen. Ja. ja je, mag ook, je, je moet jezelf er af en toe misschien een beetje in spiegel over voorhoofd. Want het is natuurlijk altijd verleidelijk om een halve waarheid te vertellen in plaats van de hele waarheid. Ja, hè? ja we gaan het er dus zo over hebben. Gebeurt in de politiek. We gaan eerst eens even voetballen. Um, er wordt gespeeld tussen RKC en, uh, en NAC. Frank Wielaert, hoe gaat het daar met de mannen? Uh, we zijn vijf minuten onderweg. Het is nog 0-0 en uh, op zich gaat het dus goed. Je zou kunnen zeggen met allebei. Uh, Nak, als ze winnen zou tweede kunnen worden. Sterker nog dat gedeeld tweede dan in ieder geval. Uiteindelijk komen ze op plek 7 terecht op basis van doelsaldo. Maar toch één puntje van de kop. En RKC moet winnen om van de laatste plaats af te komen. Want de NEC won vorige week voor het eerst in maanden weer eens een keertje. En dat was meteen genoeg om RKC voorbij te steken op de ranglijst. De ploeg uit Waalwijk won pas één keer deze competitie. En zou daar graag zeker tegen. Tegen de buurman een drie punter tegenover stellen. Want deze twee ploegen natuurlijk naast elkaar in Nederland. En dus heeft het een extra tintje. Niet zozeer voor NAC. Die hebben meer met Willem II. En daar hoeven ze dit jaar niet tegen. Maar bij Waalwijk telt dit wel degelijk. Thuis winnen van NAC om meerdere redenen. Dus belangrijk. Niet alleen omdat het de buren zijn. Maar ook om van de laatste plaats af te komen. Bij RKC in de basis trouwens. Evander Snow. Hij heeft een jaar niet meer gespeeld. Met hartproblemen. Daar komt de 1-0. Niet. Braber schiet tegen ten Rauwelaar op. De eerste kans is in ieder geval voor RKC na zes minuten voetballen. Nog altijd 0-0 in Baalwijk. Dankjewel, Frank Wielaard. Ja, te gast uh, bij twee dingen van Max uit GroenLinks, Kamerlid wijn Duivendak. Uh, ik wil u even een uh, kort fragmentje laten horen van het interview dat ik gisteren had in deze serie. Mm -hmm. Toen ging het over eerlijkheid in, uh, in de sport. En de sporthistoricus Marnix Koolhaas zei daar toen het volgende over. Sport is nooit eerlijk geweest. In de derde eeuw voor Christus, bij de beroemde Griekse Spelen in de Olympia, het werden er al uh, uh, boksers betrapt op het maken van afspraken onderling. Het ging om veel geld, het ging om aanzien, het ging om prestige. En dus probeerde iedereen de boel te flessen. Ja, geld, aanzien en prestige in de sport. Dan denken wij misschien wel ook in de politiek. Ja, maar ook. Eh, ik, eh, ook wel natuurlijk in de politiek dat je moet proberen je kiezers achter je te houden. Uh, dat je een verhaal moet vertellen... wat op langere termijn ook wel wat geloofwaardig is. Uh, dus ik denk niet dat, dat dit citaat... zou ik niet voor mijn rekening willen nemen... als het over de politiek nee. gaat. Ik, ik, ga, ik bedoel, Het is zeker geen heilige wereld in de politiek... maar alleen maar flessen en bedrog en leugens... dat is, dat is ook de werkelijkheid ja. niet. U zult het niet geloven, er is gescoord. Bij, uh, ja, bij RKC <laughs> NAK. We Soms gaat het heel snel. Ja, Zeven minuten onderweg. De eerste beste vrije trap die uh, zit er meteen in. RKC, de vrije trap vanaf de linkerkant. Getrapt daardoor Amieu richting de eerste paal. Daar staat Van Hoefelen. De centrale verdediger komt goed voor zijn tegenstander. En verrast een rouwelaar in de korte hoek. RKC, de nummer laatst, komt dus op voorsprong tegen Buurman Nak. Op eigen veld is het 1-0 voor RKC geworden. Wij aan Duiverdak. Is er zoiets als eerlijke politiek? Nou, ik... ik... Dat, dat, ja, ik denk wel dat, dat je daar als, in ieder geval als politicus heel erg naar moet streven. En dat dat je ambitie moet zijn. En ik vind ook dat je als burger, of als ja, journalist of ook, politici erop aan mag spreken... of ze wel of niet eerlijk zijn. En dat het ook goed is om, ja, om die spiegel voor te houden. Mm -hmm. Maar is de politiek eerlijk? De politiek is, ik denk dat veel politici de neiging hebben om de, de werkelijkheid een beetje naar hun hand te zetten. We hebben Een paar weken geleden gehad dat akkoord met die drie partijen die de, de VVD, Partij van de Arbeidskabinet, gingen steunen. En dan werd er bijvoorbeeld gezegd, ja dit akkoord levert 50.000 banen op. Ja, ja dan werd het uitgezocht en dat bleken misschien 50.000 banen, ik geloof in 2045. Ja, levert dat akkoord dan 50. De, de, de werklozen van nu worden daarmee blij gemaakt. Maar dat is, voor hun is het een dode mus. Mm -hmm. Ja, dat is een soort spelen met de, met de waarheid, zal ik maar zeggen. Hè? Met de eerlijkheid, die je natuurlijk in de politiek wel vaak ziet. Er werd ook gezegd: eh, 600 miljoen extra voor onderwijs wilden D66 graag. Maar verderop in het akkoord stond: alle ministeries moeten 180 miljoen inleveren. Ook onderwijs, Dus uiteindelijk, ja, 420 miljoen meer. En dat is wat je in de politiek denk heel vaak ziet. Dingen worden mooi voorgesteld. En de andere kant van de medaille wordt niet getoond. Nee. Nou heeft u daar jaren rondgelopen. U knikt zo van ja. ja, dat herkent u ook, dat spel. Ja, ik herken het. Ik heb me er ook wel vaak over opgewonden. Uh, ook wel dat je dan ziet dat, dat, dat uh, uh, uh, grote woordvoerders van grote partijen... Uh, ministers veel eerder eigenlijk geloofd, wo geloofd worden als ze wat beweren... dan dat je als kleine oppositiepartij daar tegen, op, tegen knokt. Dan denk je, verdorie, uh, vraag nou eens goed door of ze, ze stellen het veel te mooi voor. Maar goed, ik ken het zelf ook wel. Ik, ik herinner me nog wel eens dat als er kwam een nieuwe dienstregeling van de NS... en 70% van de reizigers ging erop achteruit... 30% ging erop vooruit, hè, die kregen betere verbindingen. 70% ging, ging, kreeg slechtere verbindingen. Ja, dan zeg ik natuurlijk wel, 70% gaat erop achteruit. En dat is erg. Ja. Ik begin er niet mee dat 30% erop vooruit komt. Ja. Ik bedoel, dat is, ja, maar had we, u daar dan ook moeite mee soms? Want u ja, zei net ik, van... Ik, laat ik zeggen, ik, ik, ik, ik ben niet vrijwillig natuurlijk uit de politiek gegaan. Maar ik... Um, het is wel een van de dingen die ik niet mis, zal ik maar zeggen. Dat eindeloze gesoebat om wat nou de werkelijkheid en de waarheid en het en het echte verhaal is. En dat iedereen elkaar toch een beetje het, het zo probeert te masseren dat hij er het beste uitkomt, zeg maar. Mm -hmm. ik, ik heb vaak verzucht, terwijl ik daar rondliep. Van verdorie, laten we nou gewoon even allemaal zeggen hoe het is. En daarover discussiëren in plaats van dat je elkaar, dat je eerst het, het beeld wat iemand oproept, moet proberen te, door te prikken. Ja. En dat je daar dan pas echt, echt over de ja. dingen kan praten. Maar u kon eigenlijk niet daaraan ontsnappen voor uw gevoel toen? Nou ja, goed. Ik ben ook geen heilig bootje. Je probeert het natuurlijk op jouw manier. Maar op zich is, ja, als, als een regering zegt, hè, zoals nu, van ja, het levert 50.000 banen op, dan moet je dus eerst gaan afpellen in zo'n debat. Maar het zijn er niet 50.000. En dan kan je pas weer verder gaan praten. Ja. Dus het, al die beweringen en die allemaal weer doorgeprikt moeten worden... of er iedereen dan weer wat tegenover stelt. Dat hoort wel heel erg bij politieke strijd natuurlijk. Ja. Ja. Waren er ook echte leugenaars? Nou kijk, uh, uh, een minister die de waarheid niet spreekt... Hè? dat is toch wel een doodzonde, die moet aftreden. Dus echt liegen, hè? echt heel bewust iets anders zeggen dan het is... ik denk dat je dat in de politiek weer weinig voorkomt. Het is veel meer het, het zo inkleuren en een deel vertellen... Ja, de halve, de waar halve waarheid had. vertellen, dan, dan echt heel erg liegen. Dat... Echte leugens niet meegemaakt? Nee wel, dat je, nee, wel dat je dacht... hier wordt het nu heel mooi verteld of heel mooi verbloemd. Maar, Noem er maar eens eentje <coughs> die, die u toch wel echt erg vond. Nou, ja, wat, wat ik mijzelf... Ik ben in de jaren negentig ook heel druk geweest... met uh, acties tegen de uitbreiding van Schiphol. He, Schiphol moest twee keer zo groot worden. vijfde startte landingsbaan moest erbij komen... En toen werd door de politiek beweerd... Uh, hier wordt het milieu beter van. Het wordt niet alleen een mainpoort, een hele grote luchthaven... maar ook het milieu gaat erop vooruit. Nou ja, als je het nou over leugens hebt... dat was volgens mij eigenlijk toch gewoon hm. wel een leugen. Dat was de ergste. Dat was gewoon, ja, daar heb ik me ook enorm aan geërgerd. Want zeg dan tegen iedereen... ja, het wordt wel slechter. Hè? Er komt meer herrie, meer veiligheidsrisico's... meer luchtverontreiniging. Maar goed, we willen het, want het heeft economisch voordelen. Ja. We willen allemaal op vakantie. Maar dat je dan eerst gaat zeggen... ja, maar het milieu wordt er ook beter van... Ja. Je hoort het misschien, kan me er nog over op ja. Nou, U zei het net al, he, ik ben niet vrijwillig uh, weggegaan uit uh, de politiek. U heeft in 2008 aan de lijve ondervonden hoe eerlijkheid, want daar hebben we het ja. over, uiteindelijk ook tegen je kan werken. Want u onthulde, even kort gezegd, we hoeven het niet helemaal ja. weer op te rakelen. U onthulde in een autobiografie dat u ooit als actievoerder van Onkruid uh, betrokken was bij een inbraak bij het ministerie van Economische Zaken. Uh, geheime papieren waren daarbij gemaakt over een uh, nieuwe kerncentrale, die uiteindelijk openbaar zijn gemaakt. Uh, u heeft dat tot die tijd altijd ontkend. Waarom eigenlijk? Nou ja, kijk, er was in de jaren tachtig uh, ook, ik heb toen een heleboel acties meegedaan en ik ben ook voor actie op tv geweest, was helemaal niet dat alles nou helemaal zo in het geheim ging. Nee. Maar goed, als je die actie bekend had gemaakt, dan was je wel uh, ja, misschien een, een paar maanden de gevangenis in verdwenen. Dus er was wel een neiging om daar niet, niet open over te zijn. Mm -hmm. Um, ja, daardoor heb ik er toen niet over gepraat. Ben ik, is dat toen niet publiek geweest. Dat ging mijzelf wel steeds meer dwars zitten. Uh, het was ook niet zo dat ik erop bevraagd werd. Want niemand wist dat ik het gedaan had. Maar, nee. dat was gewoon maar het zat een, u dwars? Iets, iets je, ja, ik, ik, ik vond dat ik, zeker als Kamerlid... Uh, open en eerlijk moest zijn over mijn verleden. Ja. En ik dacht, er zijn gewoon nog een paar dingen... die op een of andere manier daar nog, nog liggen, zeg maar. Ja, die en die wil, ik, wil ik, ik gewoon vertellen. Want ik vind dat alles op tafel moet. Daar komt bij dat ik... Um, inmiddels de vaste overtuiging had... Eh, to, toen ik dat boek schreef, dus vijf jaar geleden... en die had ik toen al een tijdje, hoor... dat eh, je kan acties voeren. Je kan misschien bij een actie ook soms de wet overtreden. Kijk, ik bedoel, wat Greenpeace nou doet. Maar ik vind wel altijd dat je voor je actie moet staan... en ervoor uit moet komen. Ook als je hem voert. Zelfs als je er misschien daarvoor dan een paar maanden gevangenis in gaat. Maar hou het nooit voor jezelf. Ik bedoel verantwoord je tegenover de rechter en verantwoord ja. je tegenover het publiek. Maar u nou. had, u het, had u het ook nooit gedeeld met bijvoorbeeld Femke Halsma of een collega... Nou, deze, ik, dit had ik volgens mij wel misschien tegen de de, de sollicitatiecommissie ja, ja. van de partij... Was ook, ik was daar op zich ook niet geheimzinnig over nee, geweest, hoor. Nee. Het was, maar het was ook helemaal geen issue, nee. weet je. Het was niet... Want als we nu terugkijken, hè, uiteindelijk uh, is ook het feit dat er toen bekend werd... dat u uh, in de tijd een ambtenaar die bedreigd was... dat u het adres had openbaar gemaakt, hè, in dat mm -hmm. blaadje ook van Onkruid. Daar werd u indirect verantwoordelijk voor gehouden. Mm -hmm. Uiteindelijk was dat hetgene waardoor de bal uh, ging rollen. Als we nu zo terugkijken op die periode... Hè, zou u het opnieuw doen, openheid geven ja, in, een, ja. in een autobiografie? Ja, zonder twijfel. Oh, ja? Ja, heb ik, echt, ik heb daar geen moment over. Nee, nee ik, ik, ik zou hoogstens denken, ik had het ja, eerder moeten doen... En ik was er wat naïef in dat ik dacht: ik doe het gewoon. En dat wordt ook, daar kan je dan daarna gewoon over praten. Mm -hmm. hè? En daar kan op, daar, ik bedoel, ik heb wat uit te leggen. En daar kreeg je een gesprek over. Nou, dat bleek heel anders. Want er kwam toch wel een hetze tegen me los. En ik werd voor allemaal dingen beschuldigd die ik helemaal niet gedaan had. Daar was ik niet op voorbereid. Dat was een heel gekke ervaring. Maar ik heb nooit, ik heb, nee, heb nooit een moment gedacht: had ik dit maar niet opgeschreven. Nee, nee, nee, nee. Dat was part of the deal. Ja, en zelfs als u deze consequenties ja. uiteindelijk nu ja. weet. Ja. Nee hoor, nee, nee, want ik vind. Nog de, steeds voelt het ja, goed. Ja, het voelt Ook nog al is steeds dit goed, goed. de ja. consequentie ja. geweest. Ja. Ja. ja, nee, geen twijfel over mogelijk. We gaan weer even voetballen. Ja, oké. Okay. <laughs> RKC speelt uh, tegen Nak. Frank Wielaert, vertel. Ja, de eerste, de eerste vrije trap was raken voor RKC. 1-0. De tweede vrije trap levert een penalty op voor RKC. Als Braber onderuit getrokken wordt door Jordi Buis, de middenvelder van NAC. gaat de bal op de stip. Achter de bal Duits. Die uh, al twee penalties nam dit seizoen. Allebei scoorde. Maar hij staat tegenover ten Rouwelaar. De laatste drie penalties die ten Rouwelaar tegenover zich vond. Dit was de eerste dit seizoen. De laatste drie had hij allemaal gestopt. Dus het was een soort titanenduel. Gewonder door Duits. Want uh, die brengt RKC zojuist uh, op 2-0. Hij stuurt ten Rauwelaar de verkeerde hoek in. En de bal dus de andere hoek. RKC met een uitstekende start tegen NAC. Dat tegen een 2-0 achterstand aankijkt in Waalwijk. Dit is Max. Tot half negen, twee dingen, met Margreet Rijntjes. Tot half negen heb ik in onze eerlijke weken oud-GroenLinks-Kamerlid en activist, ook Wijnand Duivendak te gast. We spraken over eerlijke politiek. Uh, u was ook activist, hè? U zei nee. zelf al, ja, bijvoorbeeld nu die, die kwestie van de Greenpeace-medewerkers... die gevangen zijn genomen in Rusland. Um, hoe eerlijk is hun verhaal eigenlijk? Hè? Want we hebben het over het halve verhaal. Zij zeggen, uh, die mogelijke olieboringen van Gazprom daar uh, in het noorden moeten we niet doen. Doen, slecht voor het milieu, et cetera. Gelooft u dat? Nou, ik, ik, ik vind het een uh, geweldige actie. Die ze, ik bedoel, misschien als ze die consequenties... Misschien ze niet had, maar op zich vind ik het een hele goede actie... Dat, dat ze actie voeren tegen die boringen daar in het Noordpoolgebied. Mm -hmm. vind ik, ja, dat is een volle steun. Ja. Ja, want als je, bedoel, we hebben al veel te veel fossiele brandstoffen... daar kan het klimaat al niet aan. Als we dan nog meer gaan boren en dan ook nog in zo'n kwetsbaar gebied... Ja, dat moet je echt ja. niet willen. Dus ik vind het, en dan uh, die arrestatie, want dat is nu het gevolg. Moeten ja. ze dat dragen, omdat dat nou eenmaal de consequentie is? Nu, in Rusland, in elk geval? Nou ja, kijk, ze, ze moeten het dragen, want ja. ze zitten achter de tralies. Ja. Nee, maar u uh, maakte net uw eigen verbinding Ik vind dus, die twee ik vind, zaken. Uh, kijk, wat Greenpeace natuurlijk altijd doet... en dat vind, ik, uh, dat vind ik ook terecht, ze voeren actie... maar ze doen het altijd met open vizier. Je weet wie het doet. Als ze gearresteerd kunnen worden, laten ze zich arresteren. Ze proberen niet te vluchten. Ze, ze komen bij de rechter, ze doen het allemaal in het publiek. Dus het hoort wel bij een werkwijze, vind ik, van ja wat dan correcte acties zijn. Mm -hmm. uh, maar dat ze je op, zijn kwaad nu. Dat je op een gegeven moment... ja, natuurlijk zeg je dan van... ja, maar we hebben iets gedaan, daar hoort zo'n straf niet bij. Maar dat is deel van het maatschappelijk debat. Maar je, uiteindelijk ben je wel, ja... en dan kan je natuurlijk alleen bij die Russische Russen weer afvragen... of die rechtspraak wel klopt en of het wel eerlijk is... en of er wel echt een rechter over oordeelt... of dat niet Poetin en anderen aan de touwtjes trekken. Dus ja, dat rechtssysteem kan je vervolgens wel heel felle kritiek op hebben. Maar ik vind de manier waarop Greenpeace dit gedaan heeft... Ja vind, ik, ja, vind ik bewonderenswaardig. En het is alleen verschrikkelijk voor die mensen dat ze nu zulke ja. harde klappen krijgen. Ja. Ja. U heeft zelf ooit, heb ik begrepen, zes weken cel gekregen. Ja. Ook ja. weer na een andere diefstal. Ja. U bent lekker bezig geweest. Hè? <laughs> u had een medische noodoperatiesets gestolen uit het militair complex. Heeft u die straf ook uitgezeten eigenlijk? Ja. Ja. Eerst dus u twee weet weken hoe dat voelt. Twee weken in voorarrest en toen nog een keer vier weken in Veenhuizen. Ja, hoe was ja, hadden... dat? Uh, je had toen noodhospitalen, noodziekenhuizen nood, uh, voor als een atoomoorlog zou komen. Er lagen operatiesets. Wij vonden dat die daar ja, voor niks lagen. Waren, in ontwikkelingslanden hadden mensen dat heel hard nodig. En wij hebben die toen een, keer, een aantal keren gestolen. En toen hebben ze kunnen vervoeren naar ontwikkelingslanden. En één keer werden we daarbij gesnapt. En toen heb ik, daar heb ik zes weken voor gezeten. Um, nou, het. het, het, het, het, het dan moet ik ook. Het, wij zaten, ik zat toen twee weken vast, want ik werd bij de actie betrapt. En het, het, het moeilijkste is als je vast zit, als je niet weet hoe lang het gaat duren. Want dan denk je, ja, dit duurt misschien wel. Duurt het nou, eerst denk je, duurt het een dag, twee weken, maanden, duurt maar hoe duurt het een half jaar? Dat is het gekke, die spanning. Als je, ik moest later nog een keer vier weken zitten. Maar toen, dat was klaar en dan moest je vier weken erheen. Je wist wanneer je binnenkwam en wanneer je naar buiten ging. En ik denk dat dat mede voor die Greenpeace mensen... Ze weten, hebben geen flauw idee hoe lang het gaat duren. En dat, die tergende onzekerheid... Behalve los van al die beroerde omstandigheden... met ratten in de cel natuurlijk en zo. Ja, ja. Maar uh, ik denk dat dat, dat het, het, het, het, aller, uh, ja, het allermoeilijkste is. Want u wist, neem ik aan wel, dat u zes weken had... Eerst niet, want ik werd gewoon bij die actie gearresteerd. Dan word je in voorarrest genomen. En na twee weken werden we vrijgelaten uit voorarrest. En een half jaar later komt er een rechtszaak. Ja, ja. Toen werd gezegd zes weken straf. En toen moesten we nog een ja. keer vier weken gaan zitten. Ja, ja. Want zat u toen, hè, we hebben het over eerlijke actievoeren ja, ook. Ja. Um, is dat dan part of the deal? Dat je denkt, ja, ja. ja dit hoort erbij. Als ja, dat was je dan part of the deal, ja. Ja, en dat was ik bedoel, op zich... Uh, ja, wij, wij demonstreerden ook, we kwamen er ook over in de media. Er was verder wat dat betreft ook niet zoveel geheimzinnigs aan. Mm -hmm. Dat kon je gebeuren en zo, zo heb ik dat toen ook wel ervaren. Dat, ik, ik kan me nu, nu slecht voorstellen, maar toen was dat wel dat je dacht... dit is gewoon een goede actie. Het is geweldig als mensen elders in de wereld die noodhospitalen kunnen gebruiken. Het is waanzin dat wij ons voorbereiden op een atoomoorlog... Dus ik stond daar wel echt wel achter. Ja, een soort trotsheid ja. ook. Nou, daar... Trots, maar nuttig. Goed om dat ja. te doen, ja. Nou ja, het, het waard ja. om daar in, ja. in zo'n rotcel ja. natuurlijk ja. Ja. te slapen. Ja, ja. nee, dat... dat uh, ja, ja. Ik ben alleen dus echt anders gaan denken over toch alle openheid daaromheen. Ik zou... Ja, ik bedoel, toen deden we dat stiekem s'nachts. En ik zou nu toch ja, dat zeggen, dat, dat, dat, dat verborgene. Nou goed, daarom dat ik ook het uiteindelijk in 2008 op dat boek nog geschreven ja. heb. Maar ik vind je actievoeren moet je echt in alle openheid doen. Uh, moet je voor verantwoorden in publiek, in radiostudio's, ja. bij de rechter, noem maar op. Want u zegt daarmee, dit is niet de manier in het geniep uh, stelen. Nee, nee. Um, maar dit is het enige alternatief waarschijnlijk om het daar te krijgen als zo'n... Uh... Ja, maar als dat dan anders niet kan, moet je het niet doen. Nee, ik. dat is nee. uiteindelijk nu ja. de conclusie. Ja, je, het is een rechtsstaat en dat is een groot goed die we hier hebben. En daar moet je je niet aan onttrekken. Ja. Ja. U komt uit een, uh, een groot gezin. Opeens zat uh, zo'n lief in de gevangenis. Hoe reageerden uw ouders er eigenlijk op toen? Nou, volgens mij was dat heel rustig. Ze waren niet nee, Ik zou niet zeggen dat ze. Nee, die waren daar. Nee, volgens mij steunden zij dat ook wel. Of ze vonden dat gewoon wel, wel goede en belangrijke acties. Ze wisten dat wij absoluut geen geweld gebruikten. Dat was denk ik wel altijd heel belangrijk. En dat we dat ook niet ten eigen baten deden, maar voor anderen. He, ook dat geheime, die geheimen rond die kerncentrale. Dat waren geheime plannen. Wij maakten dat openbaar. Zoals journalisten ook. Of Snowden nou ook geheimen onthullen. Dus nee, ik heb daar nooit mijn ouders die. Nee, ik heb, ik heb wel eens zegt. nou jullie waren wel erg relaxed. Maar, en uh, wat zeggen ze dan? Ja, ja maar we vonden ook gewoon wel goed wat je deed. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Over onthullingen gesproken, hè, het afluisterschandaal. Werd u ook in die tijd eigenlijk afgeluisterd, weet u dat? Nou, we zijn toen die, die keer dat ik zes weken zat, toen was die actie uh, uitgelekt. Want toen werden we op heterdaad betrapt. En achteraf hebben wij toen wel gedacht, ja, dan werden we afgeluisterd. En zijn we blijkbaar toch te onvoorzichtig geweest. Maar ja. is het zo? Heeft u daar aanwijzingen, behalve dan dat u denkt, ja, het is wel heel toevallig... Nee, ik, ik heb er <laughs> verder geen bewijzen voor. Maar ik... Geen rare klikjes op de telefoon? Nee, maar ik, volgens, ik weet ook, dat was al het verhaal. Maar of je die nou echt hoorde, weet ik ook niet. Nee. Nee. Nee. Um, inmiddels um, is het vijf jaar later. Hmm. Hè? Toen bent u vertrokken uit GroenLinks. Nu, heb ik begrepen, zet u zich weer in voor ja. GroenLinks. Ja. Namelijk voor uh, de gemeenteraadsverkiezingen... en de Europese verkiezingen. U bent bezig met de campagne. Wat is dat dan, dat dat dan blijft trekken, die politiek? Ja, ik ben campagneleider... Um, nou, kijk, ik vind een, een krachtige uh, groene en linkse partij in Nederland wel heel belangrijk. Vind ik echt van groot belang. GroenLinks kwam natuurlijk anderhalf jaar geleden, of is het is nu al bijna weer, enorm in de problemen. Uh, ik vind een krachtige, uh, ja, krachtig GroenLinks van belang voor Nederland. En uh, toen mij gevraagd werd om daar aan mee te helpen de partij eigenlijk weer opnieuw op te bouwen, heb ik daar wel in volle overtuiging ja voor gezegd. En. Um, ik, ik, bedoel, ik, ik hou ook wel zeg maar, of ik, ik, ik hou ervan en ik zie het belang ook van het politieke mm -hmm. werk ik vind het zelf wel um, mooi om het nu weer in een andere rol te doen hè? Waar, waar je dus veel meer achter de schermen uh, en ook met alle lokale afdelingen. Want het gaat over de gemeenteraadsverkiezingen en, en, en dat soort dingen. Dan heel erg dat dagelijkse politieke handwerk in de Kamer. Al, al heb ik natuurlijk ook met die Kamerleden te maken en de fractie. Want ja, die is voor, natuurlijk een belangrijk deel van het gezicht van de partij. Ja. En, en ja, de Haagse conjunctuur bepaalt toch ook vaak een beetje de stand. Hè? En uiteindelijk de, de uitslag van de, van, de, van de lokale verkiezingen. Maar u bent dus gevraagd. Ja, ja, ja je, kan je, niet, je kan je niet aanbieden voor zoiets. Nou ja, maar goed, het is dus helemaal weer paise en vree, mag ik concluderen. Want ik was natuurlijk niet echt lekker zoals het uit elkaar ging. Nou, ik heb toen zelf echt besloten om weg te gaan. Eh, omdat het gewoon een veel te grote last... zowel voor mezelf als voor GroenLinks werd. En ik heb daar zelf nooit een wonder met GroenLinks aan overgehouden. Nee, hoor, nee. Geen rotgevoel? Nou, ja, het, was, ja, het was gewoon heel vervelend hoe dat liep. en Het was verschrikkelijk waar ik allemaal van beschuldigd werd... wat allemaal niet terecht was. Ja. Hè, over terrorisme en brand, wat ja. allemaal flauwekul was. Maar met GroenLinks heeft dat, heb ik daar helemaal geen pijnlijke dingen over nee, gehad. Maar goed, nee. GroenLinks heeft ook niet gezegd... nou ja, Wijnand, je moet je hier gewoon helemaal niets van aantrekken. Je moet blijven. Nee, maar dat heb ik ze ook de kans niet toegegeven. Ik heb zelf gewoon ja, gezegd, dit ja. is, laat mij nu maar gewoon eventjes in de looten. Want ik heb hier allemaal geen zin ja. in. En ik was, ja, ik, ik was ook niet getrouwd met dat parlement. Ik, ik ben daarna heel snel in, met allemaal klimaatacties begonnen. En dat vond ik ook geweldig. Ja. En nu ben ik daar weer terug. Ja, zo, zo loopt het. Ja. Hoe loopt het bij de voetbalwedstrijd tussen RKC en, en NAC? Frank Wielaert weet het. Nou, voor RKC verloopt het meer dan prima. 25 minuten zijn we onderweg. 3-0 is het zojuist geworden. Kastelen nou, na prima combinatie over de rechterkant. Is er door. Kan kiezen voor de korte hoek. Daar staat de Rouwelaar. Dus legt hij de bal voor langs. En voordat hij bij een medespeler komt, daar stond Joachim. Komt hij tegen de voet van de rover. Dat is een verdediger van Nak. En die tikt de bal over zijn eigen doellijn. En daarmee staat Nak op een 3-0 achterstand in Waalwijk. Tegen RKC. De eigen goal dus van de rover, is nummertje 3. Ja, tegenover mij Wijnand Duivendak, oud GroenLinks-Kamerlid. Inmiddels dus weer uh, in de weer voor GroenLinks, voor de gemeenteraad en de Europese verkiezingen. Uh, er zitten natuurlijk ook allemaal nieuwe mensen. Hè? Ik bedoel, dat maakt natuurlijk ook het gevoel van toen en nu heel anders. Tenminste, dat denk ik. Ja, maar ja, dat is misschien, in, in de fractie zitten natuurlijk nieuwe mensen. Ik zit even te kijken. Uh, maar in zo'n hele partij zijn er nog heel veel wel dezelfde mensen als in de tijd dat ik er was. Hoor. Of in de, in de afdeling Amsterdam of ook ja, ja. in Brussel of noem maar op. Dus het is niet zo dat het. Maar goed, er zijn een aantal andere mensen. Maar goed, de, de, dat de suggestie dat, het, dat er allemaal ruzie onderling was tussen mij, en dat, dat klopt nee, gewoon niet. Dat nee, was er helemaal niet. Nee. Nee. En wel eens flauwe grappen met elkaar over die tijd? Nee, nee, het is gewoon veel te lang geleden daarvoor Dat Het al. maakt niet nee, uit. Nee, het is eigenlijk geen ding. Nee. Nee. Nee. <laughs> maar uh, net zei u nog, van, uh, ja, de politiek is natuurlijk gewoon halve waarheden ook. Hè? En daar ben ik ook wel blij om, dat ik dat niet meer hoef. Maar toch duikt u er weer in, campagneleider, ja. dat is niets anders dan halve waarheden. Nog misschien wel minder dan halve waarheden in campagnes. Nou ja, ook daarin denk ik wel dat het heel belangrijk is... dat GroenLinks een heel duidelijk en helder en oprecht verhaal vertelt... Maar oprecht kan het dus niet helemaal. Want het nou, is nooit de hele waarheid. Dit is nee, altijd maar, maar wel. Stukje. Ik, ik, ik, ik hamer er wel op. Ik, bedoel, ik vind echt wel heel belangrijk dat wij daar heel erg in tegen mee omgaan. Ja. Dat vind Gaat ik wel, u iets ook heel erg bij een partij als, als GroenLinks. Maar, maar nog even het punt. Kijk, natuurlijk is, het, is, is er een hoop gedoe in de politiek. Om het maar, netje, en, maar goed, als je het Nederland een beetje beter wil maken. Ja. en als je er wat dingen wil veranderen. dan ontkom je er niet aan om je met politiek of met maatschappelijke bewegingen bezig te houden. En daar zit altijd ook vervelende dingen bij. Of er zit ook shit bij. En, er zitten soms, ja, en, de, en de, dat wordt nu ook niet altijd ver gespeeld. En dan word je soms ook beschuldigd van die... Maar ja, dan moet je dus in, in een hutje op de hei gaan zitten... en, en, en je eigen aardappels gaan verbouwen. En dan, uh, maar als je het echt beter wil maken... dan moet je dit soort gevechten ook wel aan willen gaan. Ja. Ja. Maar wat gaan we dan van uw invloed zien? Want u heeft veel geleerd natuurlijk ook... Nou, het, dus wat... het, leuke voor, het leuke van die rol van campagneleider nu is... is dat ik zowel dat ik in die Kamer ben geweest... als vroeger bij Milieudefensie op andere plekken... heel veel acties en campagnes heb georganiseerd. Dus ik kan die kennis kan ik heel erg goed gebruiken... om ja, de boel een beetje te helpen bij elkaar te brengen... en, de, en er wat lijn in te brengen... en, en mensen erin te overtuigen en mee te nemen... en strategisch te denken... Maar het is niet zo dat ik nu dagelijks in de bankjes achter de Kamerleden zit... om te zeggen, het gaat juist wat meer om de grote ja, lijnen. ik snap het. En als u vraagt, Rol Wijnand, wil je toch weer op de lijst? Nee, want ik loop nu dus wel weer veel regelmatiger dan sinds... hoe lang doe ik dit nu, een half jaar, een half jaar... In, ook in, in de Tweede Kamer, in Den Haag, in het parlement rond... En ik, ben, ik denk ik dat dan wel eens, hoe, hoe, hè? maar dan zie ik die Kamerleden naar die, die bankjes rennen en dan ben ik blij dat ik dat niet hoef te doen. Ja. Nee, ik, ik, nee, er zit gewoon te veel fus omheen. Uh, ja, ik heb het ook 6,5 jaar gedaan, hè? dus dat is best lang. Ja, en fus wil zeggen. Gedoe. Gedoe om niks, zal ik maar zeggen. Ellebogen en, en, en weet ik wat, wat dat allemaal, dat heb ik niet. Wat ik wel soms heel erg mis, is gewoon een lekker fel debat met een de minister. He? Ik zou wel eens, er is helaas geen minister van Milieu meer... maar ik zou wel eens met de minister van Milieu... over de milieupolitiek in Nederland willen discussiëren. Ik zou wel eens met minister Dijsselbloem willen discussiëren... over hoe het nou kan dat hij die banken nog steeds niet onder controle... Ik bedoel, een echt debat, dat, dat mis ik nog wel. Ja. Dat, dat zien we u nog wel doen, maar misschien op een, in een andere vorm. Ja, de andere, op een andere ja. Volgende week hebben we het over de hectische wereld. Leeft u daar ook in? Nou, het is... Nee, eigenlijk heb ik, vind ik dat ik, ik, ik, ik, ik werk best stevig. Maar in, in, als je in de Tweede Kamer zit, dan leef je in een hectische wereld. waarin je niet baas bent van je eigen, eigen agenda. Maar zoals ik nu leef, heb ik mijn agenda behoorlijk onder controle. Goed zo. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Oud Kamerlid Wijnand Duivendak. En ik zei het al: volgende week hebben we ook een serie. Eh, namelijk over de 24 maatschappij, onze hectische wereld. En ook onthaasten gaan we. Dit was hem, de uitzending van deze vrijdagavond van Twee dingen Op onze site tweedingen.nl kunt u informatie vinden en ook uitzendingen terugluisteren. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Hebt die type eigenlijk? Of niet? Jij? Wat zeg je nou? Of ik hem... Hectisch type, een hectisch type. Uh, uh, ja, <lacht> ja, ik kan niet anders zeggen. Maar ik ben uh, op dit moment de rust zelf. dat ja. komt ook door de vrijdag en natuurlijk ja, veel mensen aan tafel, gezellig. De eerste biertjes zijn al open. Ik natuurlijk nog even niet. Dat stel ik nog even uit. Waar hebben wij het over? We hebben voetbal onder andere RKC Waalwijk NAC um, en we hebben het over Snowden, maar dan nou vooral over natuurlijk wat er vandaag allemaal gebeurd is, maar dat er ook wordt gesproken, vooral in Duitsland, over Snowden, de grote strateeg. Dit heeft hij allemaal zo bedacht met uh, de bedoeling om, nou ja, om, eigenlijk om zijn eigen hachje te redden. Hoe dat zit, hoor je zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is half negen. Hier is Job Boot met het NOS Journaal. Op de internationale luchthaven van Los Angeles is een dode gevallen bij een schietpartij. Er zijn ook zeven gewonden. De dode is een beveiliger die werd geraakt door een geweerkogel van een man die intussen is gearresteerd. Van de zeven gewonden moesten er zes naar het ziekenhuis. Een deel van de luchthaven van Los Angeles was na de schietpartij ontruimd... en het luchtverkeer lag enige tijd stil. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon prijst Nederland... voor de bijdrage aan de missie in Mali. Hij is de Nederlandse regering diep dankbaar... dat ze 380 militairen en 4 helikopters inzet voor de missie. Ban roept andere landen op het voorbeeld van Nederland te volgen. Voor de missie in Mali zijn 10.000 militairen nodig... maar de internationale gemeenschap heeft nog maar de helft toegezegd.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 In september en oktober is het aantal files flink toegenomen, zegt de ANWB. In oktober steeg de file-druk in de avondspits met 20%. In de ochtendspits met 10%. Vooral in de regio Rotterdam en in het zuiden van het land was er veel vertraging. In de meeste gevallen was het slechte weer de oorzaak van al die extra files. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee over half negen, je weekend is begonnen. In een week maak je heel wat mee. We bespreken het in en today. Wat was het debat in Den Haag? Met welke kwesties zaten wij? Het is altijd goed te zien dat de vaste gasten, zoals Boris van der Ham... kent het hele liedje uit haar hoofd. Weet precies bij welk pingeltje je welk move je moet doen. En Dionne naast, hem, die kent het toch ook al aardig. Goed, iedere vrijdag hier in BNN Today sluiten wij de Nieuwsweek af. Het CBS maakte bekend deze week dat steeds minder jongeren... aanspraak kunnen maken op een vast contract. Is dat nou iets goeds of juist niet? En Edward Snowden, die onderhoudt de afgelopen tijd... wel hele nauwe banden met Duitsland. Wat zit daarachter? Dat en meer hoor je hier allemaal dit komende half uur. En dan tussen 9 en 10, nog een heel uur. Aan tafel, Asja Akiat, Kreinschuurman, Hidde Boersma... en dus Boris van der Ham. Die hoor je zo meteen allemaal voorbij komen. Eerst een sport. Dion, ja. goedenavond. Ja, Hi. Uh, er wordt gevoetbald, zoals jij al zei. Uh, de Brabantse derby in de Eredivisie. RKC Waalwijk tegen NAC uit Breda. Frank Wilaert is in uh, Wolk, zeggen ze daar. Uh, Frank, goedenavond. Allebei de ploegen kunnen de punten goed gebruiken, maar... RKC een beetje beter dan NAC, <laughs> volgens mij. Ja, nou ja, volgens mij is er geen ploegtype, geen punten kan gebruiken in ieder geval. 34 minuten zijn we onderweg. En hoe is het met Edward Snow dan? Dat zou je bijna kunnen zeggen, de aanleiding van wat Willemijn net allemaal al heeft aangekondigd. Hij doet mee bij RKC voor het eerst sinds een jaar weer actief op een voetbalveld. Hij ja. uh, kopt zojuist op de buitenkant van de paal. Hij met hartritme een jaar geleden in september uitgevallen. Bij NEC sindsdien een onmin geraakt met de club en de toenmalige trainer Alex Pastoor. Nu weer terug bij RKC zijn voormalige liefde. En hij doet het prima op het middenveld trouwens. RKC doet het in zijn algemeenheid uitstekend. Want binnen een half uur staan ze... Met 3-0 maar liefst tegen NAC. Dat geen kans heeft gehad nog. Maar RKC heeft al vijf kansen gehad. Er daarvan drie gemaakt. De eerste uit een uh, vrije trap binnengekopt door Van Hoefelen. De centrale verdediger. De tweede een penalty van Duits. Na een overtreding van Buis op Braber. Allemaal keurig netjes uh, volgens de regels van uh, Gefloten door Blom. Een penalty dus. En de 3-0 kwam op name van de Rover. Een verdediger van NAC die een voorzet van Kastelen. Per ongeluk uh, achter zijn eigen doelman uh, werkte. En Nak heeft een serieus probleem. Want dat komt er niet aan te pas in Waalwijk tegen RKC met Evander Snow. Dus op het middenveld in de basis. En hij kopt al op de buitenkant van de paal. Hij wel. En Nak nog helemaal niet. 3-0 voor RKC. Dan gaan we naar zwemmen. Marcel Wouda blijft aan als trainer van het Nationaal Zweminstituut... en als bondscoach van de KNZB. Zijn positie werd vorige week onzeker. Ranomi Kromijoyo maakte toen bekend... dat ze niet meer met Wouda wilde samenwerken. Zij en Bastian Leijsen stapten over naar Christian Sloof... de assistent van Wouda. Wouda heeft besloten door te gaan. Hij blijft dus werken met bijvoorbeeld Femke Heemskerk. En dan gaan we weer even speciaal voor Boris van der Ham... terug naar het voetbal. <laughs> een uh, nieuwe aflevering in de soap... rond Afonso uh, Alves in Friesland. Woensdag kwam de Braziliaanse spits aan in Friesland. Hij wil graag terugkeren bij Herenveen, De club waar hij in 2006 vertrok... als topscorer van de Eredivisie. Herenveen had best oren naar een terugkeer. Maar het gaat allemaal wat moeizaam. Gisteren weigerde Alves mee te trainen met de belofte. Want daar had hij geen goed gevoel bij. En ook vandaag kwam hij niet opdagen. Coach Marco van Basten is er klaar mee. Ik vind überhaupt de discussie over Alves en zijn gevoel... vind ik echt uiterst uh, curieus. Uit Brazilië kom je hier naartoe... en ik neem aan met de bedoeling om te gaan voetballen. Nou, Ik neem aan dat het een liefhebber is. Dus als jij je voetbalschoentjes mee hebt en je tasje erbij hebt... dan zou ik altijd gaan trainen en dan zou ik altijd uh, op het veld staan. En ik zou altijd de intentie hebben om, uh, als ik uh, als voetballer terug wil komen... om te trainen, om mezelf voor te bereiden op hetgeen wat ik eventueel graag wil doen. Als dat niet het geval is... En dat, dat, dat idee krijg ik hierbij. Dan kan je beter heel gauw je koffers pakken en andere dingen gaan doen. Zo, dat zei Marco van Basten. Volgens zo mij is het. iedereen het ermee eens, Helemaal hier? Helemaal, ja, weg ermee. Oké, okay. nou zo, <laughs> duidelijke taal. <laughs> dit was het. <laughs> dit was het. Je blijft weer niet, hè? Nee, nee. nee tien maar... uur ben ik nou, okay. terug. gezellig. Was het trouwens twee Brabantse clubs of twee Noord-Brabantse clubs? Oh, dat is een hele goeie. Voorlopig nog Noord-Brabant. Oh, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, Ja, de actualiteit. Maar, als het aan D66... Ja, lokaal. Ja, <laughs> okay. maar wat een leuke discussie is dat toch? Goed, jongens, tien uur. Dan heeft Dione ook geen tijd. Elf uur is Dione klaar. Ja. Nou. Moos van Dam, die hoorde je al, maar toch gaat Roelof iedereen nog even netjes introduceren. Ja, dat ga ik zeker doen. En op allerheilige, want dat is het vandaag, van harte allemaal daarmee. Er zijn nogal wat heiligen en ze hebben allemaal ook een eigen dag. Dus we hebben allemaal een eigen heilige, zou je kunnen zeggen. En je ziet ook dat er allerlei dwarsverbanden zijn met de gasten. Gast 1 bijvoorbeeld, die is door zijn verjaardag op 14 juni gekoppeld aan de heilige Lidwina, die in haar visioenen de hel en het vagevuur bezocht. Dat is iets waar onze gast gewoon een zoals die van Kane voor gebruikt. Gast 2 is jarig op 29 augustus, de dag van de heilige Johannes de Doper. Die werd onthoofd. En oh, dat jee. had, ja, die had dus net als onze politieke man toen geen haar meer. <lacht> en gast 3, jarig op 3 februari, de dag van de heilige Blazius, die kennen we natuurlijk allemaal als de beschermheer van hen die lijden aan keelaandoeningen. Maar hij is ook nog patroon van de wolwerkers. Iemand die opkomt voor de arbeiders dus. Net als de SP, de partij waar deze dame lid van is. En gast hier tot slot, die viert op 21 september, de dag van de heilige Matthäus... de apostel en evangelist, een beetje zoals onze gast... door het schrijven van stukken zijn mening verspreidt... en als prominent lid van de G500 het woord van Siewert van Linden predikt. <lacht> Welkom aan tafel, onze internetman Krijn Schuurman... oud-Kamerlid en politiek watcher Boris van der Ham... bedrijfsjuristen en columnisten voor jou.nl Aisha Akiat... en wetenschapsjournalist en G500-lid Heerde Boersma... Die heel hard moest lachen toen er werd gezegd dat hij het woord van Stuart van Linde predikt. Nou, <laughs> nou, vooruit. Maar jij bent er vandaag, Dat is goed. Drie heren en een dame voor de verandering weer eens. Dat, is, uh, dat lukt niet altijd. Maar ik ben blij dat jullie er zijn. We gaan meteen beginnen met jullie platen, Want Erik Corton is er niet. Die zit nog steeds in Afrika. En daarom, uh, Aisha, aan jou de eerste plaats. We Today Zet een punt achter de week. Leid je hem in? Um, ja, jeetje. Ik heb, uh, het is een plaats uh, van een groep die ik ooit een keer op Lowlands heb gezien. En het was in de jaren negentig een hele populaire groep: uh, Supergrass. Uh, met. Nou ben ik de naam van het nummer vergeten? Alright. Alright, ja. Ik vind is, het te he? gek. Past goed bij de vrijdag, vrolijk. Ja, we zijn alright. Goed begin. Misha Akiat, speciaal voor ons. Ik vond hem leuk. Supergrass, all Frank Wielaert, die zit bij RKC Wauwijk, NAC Breda. Het is een slachting. Nou, inderdaad, zegt. 42 minuten onderweg. En die van Nak. Die uh, spelersgroep. Die heeft het hele uitvak. Uh, op een biertje getrakteerd. Bij aankomst in uh, Waalwijk. Nou, als ze weggaan, moeten ze hier een meterbier geven. Denk ik. Om weer een beetje bij te komen van alle ellende. Die ze over, de, over dat uitvak hebben uitgestort. 3-0 staat het voor RKC. En uh, daar is niets op af te dingen. En Goudelje Die gaat in, uh, de week in. Of de week uit in ieder geval. Als uh, de. Ja, misschien niet de, de meest gedurfde coach van de week. Want hij haalt er een aanval. Af. Verbeek zet er een andere aanvaller voor terug. Perica. en gaat met een versterkt middenveld spelen. Middenvelder eigenlijk die uh, daar naartoe uh, gestuurd wordt. Sarpon gaat als middenvelder spelen in plaats van uh, als uh, extra aanvaller. En dus gaat hij eigenlijk gewoon proberen. RKC wat verder tegen te houden. Nu een vrije trap voor Nak met buis. de Oh, die gaat dwars door de muur heen. Dat was nog lastig daar voor uh, Seda om die bal tegen te houden. In tweede instantie is dat een stuk eenvoudiger. De eerste bal die zag Seda laat komen. Dwars door de RKC muur heen. Maar hij had hem wel in de korte hoek. En in tweede instantie heeft hij hem ook nog eens klem vast. Dus RKC voor het eerst een beetje in de problemen gekomen tegen NAC. Maar de rest van de wedstrijd is echt totaal voor de ploeg uit Waalwijk. NAC volkomen overklast. En RKC probeert nu uit de verdediging te komen. Dat lukt maar moeizaam. Misschien dat dat versterkte middenveld dan toch een klein beetje werkt voor NAC. Ik moet het nog zien. Ik zou zeggen misschien een verdediger eraf gehaald. En nog een aanvaller erbij. Je staat 3-0 achter ten slotte. En dat maak je niet goed met een aanvaller minder normaal gesproken. Twee minuten nog, tot de rust. RKC dus dik voor tegen NAC 3-0. Jongeren kregen van hun werkgevers steeds vaker een flexibel contract... in plaats van een vaste aanstelling. In tien jaar tijd is het percentage losse contracten gestegen... van een kwart naar bijna 40 procent. Dat meldde het CBS deze week. Het gaat erom jongeren tussen de 15 en 27 jaar. Werknemers tussen de 27 en 65... hebben maar in 11 procent van de gevallen een flexcontract. Maar is het eigenlijk allemaal wel zo erg... Maar een vast contract, daar komt de werkgever soms makkelijker vanaf dan van een jaarcontract. Juist. Aan tafel, ik noem ze nog even snel. Boris van der Ham, onze politieke man. Hiddep Boersma, G500 man. Krijn Schuurman, internetdeskundige. En Aisha Akiat, bedrijfsjuriste onder andere en sp lid um, Hidden, even om met jou te beginnen. We hebben het dus over dat steeds minder jongeren een, een vast contract hebben. Um, blijkt dus uit de uh, CBS-cijfers deze week. Um, jij bent in het dagelijks leven freelance journalist. In je omgeeft je ook in zo'n clubje met allemaal freelance uh, journalisten. En jij zegt eigenlijk over dit nieuws: ja, ja ik zie het omheen me dat mensen steeds minder vaste contracten hebben, jongeren. Maar die kiezen er ook voor. Ja, dat gaat, dat gaat allemaal heel dichtbij mij. Ik zeggen, echt in ik zeggen, de hoger opgeleide Amsterdamse mensen. Dat, daar zitten heel veel mensen die er echt voor kiezen, voor zo'n flexibele. Ik heb inderdaad vorig jaar had ik iets van 20 verschillende opdrachtgevers. Uh -huh. Ik vind het prima om mezelf steeds een beetje te moeten profileren. Maar dat hele probleem met die. Vaste en flexibele contracten is niet zozeer voor nou ja, mijn groepje, maar meer mm -hmm. voor... Ja. Veel breder, heel Nederland. Dan, dan is het probleem echt veel groter voor mensen voor wie zo'n flexibel contract echt gewoon heel erg nadelig is. Want dat, dat zie je ook zo om je heen. Ja, zeker weten. Ook trouwens ook wel onder hoogopgeleide ook, ook veel vrienden die gewoon nou ja, bij wijze van bij bedrijven aan de slag willen, maar alleen maar van baan naar baan hoppen. Van, van jaarcontract naar jaarcontract en dan zijn er drie geweest en dan mag het niet nog een keer. Dan moeten ze weer op zoek. Dus totale onzekerheid voor die mensen. Ja, want uh, Aisha, als je het hebt over uh, het, de, dat wordt wel gezegd, hoogopgeleide, dat is hun keus wellicht. Die hebben. Die kunnen wat breder oriënteren. Uh, maar je hebt natuurlijk een enorme groep die dat niet is. En daar ja. zitten heel veel mensen onder die echt niet voor hun lolflexwerker zijn. Nee, dat klopt. En ik denk ook dat het inderdaad wel een heel groot probleem is. En ik hoor dus eigenlijk van mijn collega hiernaast dat, het, dat hij het ook een probleem vindt. Maar ik denk dat we een beetje van mening verschillen over wat de oplossingen daarvan zouden moeten zijn. Want wat schets even, um, wij, want wij zitten hier allemaal aan tafel met sommige vastcontracten. Andere uh, wel, nou ja, zoals eerder dus niet. Mm -hmm. Maar... Er zitten hier geen kappers aan tafel, bij mijn weten. En, en geen, uh, nou ja, noem eens wat, uh, wijkverpleging. Ja, Zijn dat, dat de klopt. beroepen die het, die het lastig hebben als flexwerker? Ja, ik denk het wel. En helemaal als je al wat ouder bent, stel je voor dat je al uh, in de 50 bent of zo. en je wordt dan nu ontslagen. of je, je hebt een tijdelijk contract, dan kom je volgens mij heel moeilijk nog aan de bak daarna. Dus het is niet zo makkelijk op dit moment. om ik ga niet voor iedereen om een nieuwe baan te vinden. Nee, en dan hoor je Hoelof net zeggen... 40% van de jongeren tot 27 jaar ja, heeft geen vast contract. Dat is gigantisch, jongens. Ja. Ja, maar dat is ook wel een leeftijd waarop je het makkelijker aan kan. Hè? Kijk, het punt is een beetje met die uh, flexwerkers. Is dat, je, uh, dat het helemaal geen probleem hoeft te zijn. Kijk, en op het moment dat het economisch slecht gaat. Heeft iedereen het last op, Dus ook de flexwerkers. Dus daar moet je niet zo heel uitzonderlijk over, over spreken. Maar op het moment dat je na de 27 bent. Uh, in je dertigersperiode komt. Dat je je huis gaat, wil gaan kopen. Dat je kinderen gaat krijgen. Dus dat je eigenlijk heel veel vastigheid nodig hebt. Omdat je namelijk gewoon heel veel investeren moet. Je zit in het spitsuur van je leven. Ja, dan is het wel belangrijk dat je een soort van zekerheid hebt. Of, dat kan namelijk ook... dat de andere instanties waar je mee te maken hebt niet zoveel vastigheid vragen. En want kijk, een van de problemen met zo'n zo flexcontract... is niet alleen maar dat flexcontract... maar dat je er bijvoorbeeld ook heel moeilijk een, uh, een hypotheek mee kan krijgen. En heel veel andere zaken. Dus kijk, of we gaan naar een radicale flexibilisering van alles... dat ook de bank ook veel meer kijkt... nou ja, kan je gewoon je hypotheek ophoesten? Op dat ze en gewoon dan, kijken naar... je dan, hebt al zoveel jaar netjes huur betaald... Precies, dan kan je ook huis wel een precies, huis Precies, en, en, dat, en dat ze dus niet helemaal achter de deur gaan kijken... of jij wel een vast contract hebt. Want als half Nederland dat niet meer heeft... dan kan dat niet meer een grond zijn waarop je dat dan geweigerd krijgt. Dus ik ben helemaal niet tegen flexibilisering... maar dan moet het wel overal... Ja. Dus nou, ook... Volgens mij is het probleem inderdaad helemaal niet. Alleen onder de 27. Ik ben zelf 33. En dat ik ja, Al mijn hoofd. leeftijdsgenoten. Die hebben diezelfde problemen. En die komen inderdaad niet aan een hypotheek. Ja. Dat maar is dat, echt, nou, uh... zegt, nou zeg jij Boris. Een, een, een oplossing. Als we het even zien als een probleem. Want dat is volgens mij uh, ja. in ieder geval. Hidden en Aisje. En jij eigenlijk ook wat ja, daarmee eens. Die enorme aantallen. Vooral jongeren met een flexcontract. Dat is een probleem. Ja. Dan zeg jij, dan kan je dat oplossen door. Uh, dat alles en iedereen moet flexibiliseren. Bijvoorbeeld banken ook. Um, nou zeg bijvoorbeeld van de week nog. Paul van der Heijden. Hoogleraar internationaal. Arbeidsrecht die zegt in het financieel dagblad. Ja, alles leuk en aardig met alles in iedereen flexibiliseren. Maar het probleem is dat vaste arbeid gewoon te duur is. Het kost bedrijven te veel geld om jou en mij... een vast contract te geven. Ja, is... Dus daar zou iets aan gedaan moeten worden. Dat moet, moet ook gebeuren. Kijk, Een van de belangrijkste dingen die we moeten doen de aankomende jaren... we hebben weer al wel hervormingen gehad in de sociale zekerheid. Althans, die hopen er nu eindelijk aan te gaan komen. Is dat we ook ervoor zorgen dat arbeid in Nederland... gewoon goedkoper wordt. En dat het uiteindelijk in ieder geval voor werkgevers goedkoper wordt om het te doen. Dus dat er veel minder belasting komt op arbeid... en dat die belasting verschuift bijvoorbeeld naar milieuvervuilende producten... of anders, anderszins. Maar je moet ervoor zorgen dat het, dat het ook aantrekkelijker wordt... voor, uh, voor ondernemers, voor, uh, voor werkgevers, om mensen wat zeker in die periode dat ze meer vastigheid nodig hebben... dat ze ook die mensen kunnen aannemen. En dat is volgens mij de volgende hervorming... Hmm. die we moeten doorvoeren in Nederland. Maar bijvoorbeeld, Antje, heb jij een vast contract? Ik heb geen vast contract, nee. Je hebt... nee. Dan ben ik de enige. De enige, enige. volgende kantafel. Ja. Ja. Dat is Ze ja. omroepen, en klotst het, waar, klots het nou, er, over de dijk. Daar ja. wil ik wel even wat over zeggen als het mag. Want het lijkt er soms een beetje op dat mensen... Um, als ze dan nadenken over die vaste contracten... versus die flexcontracten... dat ze eigenlijk um, de flexwerkers emanciperen door de mensen met een vast contract minder rechten te geven. En dan denk ik wel: van ja, wat als de Dolomina's dat hadden gedaan, dat ze dan mannen minder rechten wilden geven in plaats van vrouwen meer rechten. Dan vraag ik me wel af waar je dan eindigt. Want dat maar is, is, dus dat is bijvoorbeeld ja. die, die hoogleraar die ik dit aanhaalt, die zegt: ja, dat zal betekenen, inderdaad, wat, wat jij wil. zegt, ja. dat mensen met een vast contract moeten iets inleiden. Dat moet iets minder vast worden. Ja, dus in plaats van dat je flexwerkers meer gaat beschermen, willen ze eigenlijk mensen met een vaste baan minder gaan. beschermen. Ja, maar dat is heel maar logisch. Maar, maar stel, je, als je het even concreet maakt, hè, dan komt dat misschien meer op dat je, als je een vast contract hebt, euh, niet meer recht hebt op een dertiende maand. Of dat je niet meer je hele vakantie wordt doorbetaald. Ja, maar ja, het, ja, dat is, het, is nu het, toch ook geen vereiste. Dat, dat is toch ook we niet zo heel raar. Maar denk je niet dat dat, dat soort maatregelen of wat mm -hmm. voor dat, dat op een gegeven moment mensen met een vast contract daar in, in, iets soepeler moeten worden? Natuurlijk, nou, maar moeten maar dat ze dat. Natuurlijk moeten ze dat. En bijvoorbeeld, een van de goede dingen die de afgelopen tijd is gebeurd, even voor jongeren, is dat vroeger was het bijvoorbeeld bij de overheid heel normaal dat als er bezuinigd moest worden op ambtenaren, dat de jongste uh, ambtenaren er allereerst uit Lico. werden geflikkerd. Lasten, oh ja. En ja. nu is het dat wel veranderd. Dat er wordt gekeken naar kwaliteit. En dat er wordt gekeken van... Ja, een afspiegeling ook. Maar ook dat het niet zo is dat als jij er maar 50 jaar zit... dat je dan sowieso wel gegarandeerd op je plek mag blijven zitten. Dus ik vind dat ook in de vaste contracten... en in dat soort vaste banen er iets meer... Ja, natuurlijke ruimte en flexibiliteit moet komen. Maar er zijn toch legio-oplossingen ja, ook wel te veel vinden. Veel juist ook voor. om juist die flexibele, die flexibele schil te wat meer vastheid te geven. Door bijvoorbeeld, bijvoorbeeld driejarige of vijfjarige contracten mogelijk te, te maken. Dan zit je toch juist bij die flexibele schil. die nu allemaal één jaar contracten krijgen. die geef je de mogelijkheid om in drie jaar of vijf jaar contracten te zitten. Dat is zoiets maar maar het is het dus eigenlijk alleen maar een... langer in onzekerheid. Nee, je hebt het juist niet. Want in plaats van ja, ja, ja, heb je in één keer drie of in één keer vijf jaar. Dat ja, betekent ja, dat je en. Ik weet niet waar je naartoe bent. Nee, maar dat, is, goed, ja, maar dat is toch minder erg dan dat je elk jaar. Een... Ja, dus ja, zo je gaat je... het nu met al die jongeren. Al die jongeren zitten nu elk jaar in onzekerheid. En je kan natuurlijk ook niet alleen vanuit de werknemer bekijken. Want als je wat Boris ook doet, als je het nou vanuit een start-up bekijkt. In mijn geval, ik ben nu met een bedrijf bezig aan het opstarten. Mm -hmm. En op een gegeven moment willen wij we best wel iemand hebben. Maar wij gaan niet iemand aannemen, omdat je dus nog afzien van het geld, je durft die verantwoordelijkheid nog niet aan. Ik weet helemaal niet wat ik te bieden heb. Misschien dat over een jaar wel omvormen of verkopen of wat dan ook. Dus je zoekt toch naar iemand waar je vrij flexibel mee om kan gaan. Maar dus maar je moet het ook vanuit het werkgeversperspectief geen... bekijken. Maar heb je dan, dan het idee dat er nu geen mogelijkheden zijn om dan als het bijvoorbeeld over een jaar niet zo goed gaat met je start-up, dat je dan weer van iemand af kan? Ja, ik denk dat, dat, dat het in ieder geval veel makkelijker is hoe ik zelf ook werk. Namelijk, je huurt iemand in voor een opdracht en dan zie je wel weer verder. Dat doe ik dan ook liever van de andere kant een keer. In plaats van dat ik iemand die denkt carrière te starten en na tien maanden zeg ik ja, toch een beetje moeilijk. Ja, dat spijt me. Maar goed, als je net maar begint, dat... dan kan het natuurlijk niet anders. Nou, het kan dus wel anders, want er zijn allerlei mensen die wel kortere contracten willen of gewoon op huurbasis willen ingehuurd ja. Willen ja, dat worden. Kan toch al? Ja. ja, dus dat doe ik. Dus... Ja, oké, okay, maar dat snap ja. ik ook wel. Maar in zo'n situatie kan ik het ook heel goed begrijpen. Oké. Okay. Maar ik vind dat er misbruik van wordt gemaakt door veel werkgevers. Ja, nou, noem maar eens een voorbeeld van. Um, nou ja, er zijn gewoon bedrijven die het uh, financieel eigenlijk best wel goed doen. Maar die van, van bovenaf dan uh, beslissen dat er geen vaste contracten meer mogen worden gegeven. Die dan inderdaad, wat jij zegt, uh, elke keer iemand een jaarcontract geven. En dan vervolgens na drie keer een jaarcontract, in plaats van een vast contract te geven, wat eigenlijk de bedoeling zou zijn, iemand weer de deur uitgooien. Ja. Nou, daar is het natuurlijk niet voor bedoeld. Nee. Als er gewoon werk is, moet je iemand ja, gewoon. En wat, in hoe instemmen. zie jij dan de, de maatregel die uh, nu, als het alles doorloopt, zoals het kabinet dat wil, die in het sociaal akkoord staat, dat je van drie, hé, nu krijg je nu drie. Ja, drie flexcontracten en dan een vast ja. contract. Dat gaat naar twee. Ja, nou ja, dat lijkt mij op zich een heel goed idee. Ik ben er ook op zich heel blij mee. Maar um, dan moet je wel zorgen dat er dus niet misbruik van wordt gemaakt. Dat, dat werknemers of werkgevers vervolgens zeggen van... Oké, okay, die twee jaar heb je nu gehad. Dan gaan we nu iemand anders inhuren terwijl die baan gewoon nog bestaat. ja Dat dan dan moet je, de je ook ge geven natuurlijk. Maar dat, mag... dat gaat gebeuren. Ja, maar dus mag... Dit is alleen maar weer een slechtere positie van de, van de flexibele... Me, die, maar dat niet gebruikt, dus gaat... dan moet je dat misbruik aanpakken. Nee, maar wacht even, maar je moet ook nadenken. En dat is dan zitten we meer aan deze kant van de studio. <lacht> waarom doet die werkgever dat? Want die werkgever die denkt ook, ja, die, ik heb ook die man, die vrouw. On, precies, onzekerheid. Ja. Dus als we in een economische crisis zitten... en je wil dat die werkgever die ondernemer kan ondernemen... dan moet je er ook, mm -hmm. moet je ook goed naar die ondernemer luisteren. Van waarom, waarom doet hij dit? Waarom gaat hij na twee jaar zo iemand ontslaan? Dat heeft vaak te maken met kosten, mm. dan moeten we ervoor zorgen dat die kosten naar beneden gaan. Dan moet je er ook voor zorgen dat er meer flexibiliteit komt... in hoe je dan bijvoorbeeld tijdelijke vaste contracten... Hè, dus, dus een mm. beetje ertussenin. Het is mm. tijdelijk, maar het is wel nou, wat langer echt... dan één jaar. Nou, daarin moet je veel meer flexibiliseren, volgens mij. Want dan, dan de, luister je naar de onzekerheid bij de werknemer... maar je houdt ook rekening met die ondernemer maar die echt komt moet die onzekerheid ondernemen. waar dan vandaan? Daar moeten we misschien ook even naar kijken. Van waarom zijn die uh, werkgevers zo onzeker over hun toekomst? Dat komt ook doordat uh, mensen alleen nog maar naar de korte termijn kijken. Heel veel. En er wordt ja. veel te weinig nagedacht over de lange termijn. Ook door werknemers. Er zijn heel veel werknemers van mijn leeftijd... die inderdaad een beetje aan het jobhoppen zijn. En dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat je als werkgever denkt... dan ga ik niet enorm veel investeren in zo'n werknemer... als die na nou twee jaar weer uh, voedsel is naar een baan... waar die misschien meer kan verdienen. Of... Weet je, ja, maar dat kan hij toch altijd doen, toch? <laughs> dat kan je ook niet vastleggen. Ja, precies, dat snap ik ook wel. Maar kan dan kan ik me wel voorstellen dat je minder de neiging hebt... om dan iemand een vast contract te geven en daar meer in te investeren. Want het, ik denk dat we met z'n allen gewoon heel erg aan het focussen zijn... op de korte termijn en wat er uh, voor de rest allemaal nog aan ons te bieden is... en wat, waar we het allemaal uh, nog beter kunnen hebben. Terwijl er veel te weinig wordt nagedacht over de lange termijn. En als er een, um, een werkgever is die uh, nu twee jaar achter elkaar iemand... of drie jaar achter elkaar iemand een jaarcontract heeft gegeven... eigenlijk heel erg tevreden is over die werknemer. En die baan die bestaat nog. Die wil hij de komende drie jaar ook nog ja. uh, hebben. Waarom zou je die persoon dan niet in vaste dienst nemen? Nou ja, bijvoorbeeld omdat het je te duur is. Waarom is het duurder? Nou ja, ja, wat dat project? is in sommige gevallen duurder. Omdat, of omdat wat? iemand zegt... van, ik wil er niet helemaal aan vastzitten. Ja. Omdat ik niet precies weet hoe mijn, jaar, mijn, mijn, uh, ja. mijn bedrijf... Ik, er over een jaar voor staat. Ja, ik dus ik, wil, ik wil me daar niet in, in, in mengen. Dat kan. Mm -hmm. Even afsluitend, want een, een oud d 66 en een SPR komen er niet uit, denk ik, <laughs> naast elkaar. Zitten wij hier over tien jaar en dan zegt Roelof... Uh, inmiddels zitten we aan, aan 80% jongeren tot 27 jaar met een flexcontact? Ik gaat denk het dat dat wel die kant op gaat, dat lijkt ja. mij ook Ja, Een ja, miljoen, uh, miljoen ZZP'ers gaan we ook naartoe, dus het zal wel erg stabiliseren... maar het groeit nog wel door. Ja. Dan Tenzij ik, we zelf zorgen voor een omslag. Dan heb ik ook geen vast contact meer. today. Zet een punt achter de week. Boris, heel kort. Ja, een plaat. Zeg eens, waarom wil plaat. je deze? Anouk. Nou, Anouk. Anouk ja, ik ben voor Zwarte Piet. Ja. En Anouk is tegen <laughs> Zwarte Piet. Maar ik vind de hufterigheid waarmee beide kampen elkaar bestoken, althans een aantal daarvan, dat is echt ongeruimd. Dus uh, Anouk, uh, die staat aan de andere kant van deze discussie, maar zij moet geëerd worden. Zij is een van de grootste zangeressen die we hebben. Zij mag haar mening geven over Zwarte Piet en ze mag niet worden uitgescholden op internet. Dus Anouk, met pretending as always, prachtige de plaat van een van de beste zangeressen van Nederland. Ik kijk naar de grond, het is gevuld met leugens. Als je je verloor, werd ik zo eenzaam. Geef het tijd, don't move on, let it try. Time's passing by so slowly.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 mooi. En de rest moet Boris erbij fantaseren. Ach, het is zo'n mooi nummer. Het is een schitterend nummer. Dat is ja. wel waar. Ja. Ja. <laughs> thuis kan je hem helemaal horen. <laughs> Anouk, speciaal voor Boris dus. Zometeen nog de platen van Krijn en hidden. Mag jij ook, Rolof? Ja, ja. Jij mag ook. Maar eerst het nos met Job Boot.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 Deze week bij Albert Heijn 25% korting op diverse puur en eerlijk Fairtrade artikelen. Dit is Radio 1.